De eerste uur haalde hij het niet, en ik vind het eigenlijk zo'n mooi uh, stuk dat ik denk: Nou, weet je wat, ik laat het u toch in het tweede uur nog maar een keer helemaal horen. Dit uh, Cavalleria Rusticana, daaruit een intermezzo, Pietro Mascagni. En uh, ja, ik heb toch wel uh, een aardige herinnering aan dit stuk, want in de tijd dat ik een. Uh, een muziekschooltje had. Hadden wij een cursusboek waar dit stuk in stond voor ensemble keyboards. Dus vandaar dat het heel erg bekend is bij mij. Goed, ik ga door met iets totaal anders. Isaac Albeniz, dat is de volgende Spaanse componist. Komen niet zo vaak voor, maar we hebben het toch weer één. En daarvan het stuk Granada. En dat wordt op gitaar uitgevoerd door. Julian Bream, nou, dat is een grootheid. grootheid. weer iets totaal anders. Christophe Willibald Gluck. Ook zo'n componist waar je niet al te vaak van hoort. Maar nu dan weer wel. Hij schreef Orfeo et Uridice. En het nummer van uh, dat werk is WQ30. We gaan hieruit uh, draaien de tweede acte, De, uh, dansen, de dans van de gezegende uh, geesten. Oftewel de dance of the blessed spirits. Uh, wederom komt Eugene Ormandy aan bod, maar nu met het Philadelphia Orkest. Dan is Johan Sebastiaan Bach weer eens aan de beurt. Hofleverancier, mag je wel zeggen, van dit programma. Want daar komt elke week denk ik toch wel een keer langs. Maar iedere keer weer in een totaal andere hoedanigheid. En uh, dat is vandaag ook zo. Bach staat natuurlijk uh, bekend als uh, ook de man van de religieuze muziek. Maar hij heeft ook, uh, zoals we dat noemen, een profane uh, periode gehad... dat hij nog niet zo met die kerk bezig was. En dus aan het hof van allerlei vorsten... en zo als kapelmeister en componist aanwezig was. Uh, uit die tijd komt dit... En het is weer een heel leuk en apart werkje. Een concert voor viool en hobo. Dat is ook zo'n combinatie die je niet te vaak hoort. Com eh, concert dus voor, eh, concert en, eh, voor viool en hobo. BWV 1060. Het wordt uitgevoerd door de Philharmonia Virtuoso of New York. En eh, de dirigent hebben we vandaag al eerder gehoord. En dat is Richard Antonin Dvorjak is de volgende componist en eh, die mag zeker niet ontbreken omdat het dit jaar, 2018, eh, 100 jaar geleden is dat eh, het, eh, de staat Tsjechoslowakije na de Eerste Wereldoorlog ontstond. En eh, vandaar dat wij Antonin erbij halen en met een heel bekend stukje van hem, namelijk de Humoresque Opus 101 nummer 7. En het wordt uitgevoerd door Ensemble Wien Berlin. Internationaal gebeuren dus. Johannes Brahms. En van Johannes gaan wij draaien het Andanto, Andante Gracioso. En ook hier weer een uh, keur aan prachtige artiesten. Jojo Ma bijvoorbeeld, wereldberoemd cellist. En die gaan we horen in dit stuk. Richard Stoltzman, die gaat klarinet spelen. En dan hebben we ook nog Emmanuel X en die speelt piano. Een hele aparte combinatie weer. Cello, klarinet en piano. Gaat u genieten van het Andante Gracioso. Friedrich Hendel en dat is de volgende componist in ons programma, een pastorale symfonie, deel 1, nummer 12, de Pifa. Het wordt uitgevoerd door het New York Philharmonic onder leiding van Leonard Bernstein. Ja, en dan zit je nog eens uh, verder te zoeken. En dan kom je ineens een hele leuke afspeellijst tegen uh, Classical Music for Metalhead. Nou ja, uh, dat ik hier in huis een metalhead heb, dat weet u intussen wel. Uh, vanwege haar eigen programma. Maar uh, nu hebben ze een, een lijst samengesteld die, waar muziekstukken in staan... die uh, in de metalmuziek uh, vaak gebruikt worden. Nou, dat is het volgende stuk er één van. En eh, dat stuk is trouwens ook nog misbruikt voor iets heel anders. Namelijk voor het eh, hitje If I Had Words van Yvonne Keeley. Het gaat in dit geval om Camille Saint-Saëns. En het gaat om de orgel Symfonie. Dat is de symfonie nummer 3. En eh, die staat in C mineur. En het is opus 78 en het werkennummer is R176. We gaan daar het eh, beroemde deel uit draaien, het Maestoso. Het wordt uitgevoerd door Olivier Latry euh, op orgel... Euh, samen met het Philadelphia Orkest... onder leiding van Christophe Essenbach. Ja, Christophe Essenbach. En in de uh, volgende twee stukken, maar ik ga ze apart even bij u introduceren, staat Leonard Bernstein centraal. Tijdens de verjaardag van uh, Bernstein, of voor de verjaardag van Bernstein, zou ik maar zeggen, heeft John Williams een uh, speciaal stuk geschreven: uh, Bernstein Birthday Bouquet. En als uh, bijnaam: To Lenny, To Lenny. Want zo noemden zijn vrienden hem. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Een stuk een beetje in de stijl van Leonard Bernstein. En eh, geschreven door de grote John Williams, die onder andere ook verantwoordelijk is voor heel veel filmmuziek. Eh, het wordt uitgevoerd door het Symfonieorkest do Estado Sao Paulo. Dat is het Braziliaans orkest onder leiding van Marin Alsop. Ja, we blijven in ieder geval bij hetzelfde orkest. Het Symfonieorkest do Estado São Paulo. Onder leiding van uh, Marin Alsop. Uh, en het is natuurlijk wel vreselijk leuk dat uh, hoe de ene componist de andere componist eert. En dat gebeurde in het vorige stuk. En als u heel scherp geluisterd heeft en dat heeft u natuurlijk, dan, eh, dan heeft u ook stukjes uit de West Side Story... daar onder andere in herkend. Klein stukje van het thema van Amerika bijvoorbeeld. Maar goed, we gaan van een tribute naar de maestro zelf. Leonard Bernstein, Amerikaanse componist. We kennen hem allemaal en hij is natuurlijk vooral beroemd geworden... door zijn muziek voor de West Side Story. Maar hij heeft toch veel meer geschreven hoor. Maar dat is wel een van zijn hoogtepunten geweest, denk ik... En uh, hij heeft ooit in de jaren negentig met een aantal beroemde uh, klassieke zangers nog eens een, een nieuwe versie ervan gemaakt. Die hebben we in dit programma ook al eens uitgezonden. Hele tijd geleden. Maar goed, nu gaan we luisteren naar een compositie van Leonard Bernstein. De uh, Bernstein, uh, Fancy Free Suite. En daar zitten een aantal variaties in. En daarvan gaan we de derde draaien. En die heet Dance On. En ik zei het al, het is hetzelfde orkest: het Symfonieorkest do Estado São Paulo onder leiding van Marin Alsop. En als je het dan toch over Bernstein hebt... ach, waarom dan niet ook nog een klein stukje uit die fantastische film The West Side Story. Het is eigenlijk een beetje een kruising tussen klassieke muziek en popmuziek. Jazzmuziek, alles kwam er zo'n beetje in voor. Uh, maar ik ga toch uh, tot besluit van deze C.F.M. Klassiek uh, een zijstapje maken naar die West Side Story. En dan wel naar de originele soundtrack van de film uit 1961... Met beroemde artiesten als Maria Moreno en natuurlijk uh, uh, Natalie Wood, uh, George Sakiris en nog meer van dat soort prachtige artiesten. Nou, We gaan luisteren naar de originele soundtrack versie van America.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 If you can fight in America Life is a Life right in America, America. If you're a white in America